FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Amsterdam-Utrecht. Bij Breukelen zijn ze een auto aan het bergen na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en de verdraging is ongeveer 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is een ongeluk gebeurd met twee supportersbussen van AZ...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 Kyoto to the bay, Strolling so casually. We're different and the same. gave you another name. Switch up the battle. in onze kantine, anders gaat het uh, vreselijk rotsingen, vrees ik uh, Thomas. Nee, ze staan uit. Oh, ze staan uit, gelukkig. Kan ik de schuif weer helemaal opengooien hier in de studio aan de Tolweg 10A? Een lekker zomersplaatje. Ja, hoor. Clean Bennett. Uh, ja. sa sa samen met uh, Jess clean, is clean. Clean, clean, clean. Clean, clean, clean. clean, clean, clean. clean, clean. <laughs> Dat, ik heb geen idee. Maar goed, Wadda wel een lekkere single. Zo aan het begin van het derde en laatste uur. Dus op zaterdag. Wat gaan we daarin allemaal uh, doen? laatsturen? Ja, we hebben natuurlijk nog uh, Rendel, Die gaan we zo even bellen. Maar die zal wel druk zijn met uh, de Vrije Training 3 kijken.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 Talk to me, baby girl. Just slow it down, let your body speak. Speak. I know that timing is everything. Got me weak. All oh I got is infinity. Sit. Infinity. Let it talk to me. Just, Just slow it down, down, let your body is speak. I know that timing. the vibe and i'm feeling you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 Ja, zo vol was dat en Let It Talk to Me. We gaan dus dadelijk gaan de pit report doen met Renault Orsen. Eens even kijken waar Renault zich vandaag bevindt. Waarschijnlijk bij zijn schoonmoeder, laat het hem maar niet horen. Maar goed, straks weer meer race nieuws. Dat hoor je na de volgende single die we voor gaan draaien. Uit de jaren 80 is hier de Breakfast Club. Gonna make a move and knock you over. Bijna kwart over vier op de zaterdag en maandagmiddag bij uh, CFM. Heel de breakfast club en uh, ride on track. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en bevindt uh, Randall Lossen zich ook uh, ride on track uh, natuurlijk. Uh, tijdens een, uh, een brommercross. Goedemiddag, Randall. <laughs> Ja, ik wil er niet over praten. Wat? Wat? een fuck, fuck jij ja, inderdaad? Ja, en, uh, nee, maar, nee, maar gewoon, zit uh, je op een Kruidler of, Zyndab, of uh, nee, ik zit een Zundap of zo lekker Thomas, maar de Thomas is vanmorgen door mijn monteur gesloten, dus dat schiet niet op. Dus ik ben alleen maar brommetjes aan het stelen bij iedereen. Hier, oh, maar, oh jongens, god. Ik heb, ik heb net Dumpet gehaald, dus het, staat, het filmpje staat op Dumpet. Ik ging bij de, sta, bij de start, heb ik een, uh, een achterover koprol gemaakt. Nou, weet je oh nee. Is, ik ga gelijk op Dumpet <laughs> kijken. Ja. Oké. Okay,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 Oh, oh, oh, oh. Oh! Ik heb. Oh Rob, kijk dan. Ja, heb, heb je. Mee? Ik kijk, ik wacht. Uh, Rendel, ik laat ondertussen Rob even het filmpje zien. Ja, dan gaan wij even praten over. Uh, ja. Oh, oh, ja, oh jeetje. Let ja, op, die man met de gele trui. Ja, de gele trui, oké. Okay, ja, ja, ja, oh, twee, oh. hop. Hey. Rendel, wat doe je daar? Wat doe je nou, nou Rendel? Ja, maar het was toch een megastart, mega vermogen. Een ja, ja megastart, ja. Ja, ja. ja, dus, ja we, hebben, we, hebben, we hebben dat ook weer meegemaakt, zullen we zeggen, Vink. Ja, dat uh, moeten ze morgen niet hebben bij de start van de Formule 1. Ja, uh, uh, ah, je krijgt nee, hem ook niet meer nee, aan met deze voet spinnen en zo, weet je wel. Ja, dat kan natuurlijk. Spinnen, dat soort dingen. Nou, jongens, wat een prachtige circuit is dat toch? Een straatrace. Ik hou van straatraces. Ja, en ik ben het Monaco. zo met jou eens. Wat ik uh, ja. zei het net tegen Thomas ook. Ik vind het zo'n uh, mooi uh, circuit dat. Ja, gewoon een prachtige circuit. En de, kijk, uh, ik, ik ben gek op straatracen. Ook om dezelfde te rijden. Maar behalve Monaco dan. Monaco vind ik echt niks. als Mickey Mouse baantjes met die vrachtwagens tegenwoordig. Maar jongens, dit is, gaat zo hard daar. Het gaat zo verschrikkelijk hard. En die bocht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 wel veel, veel DRS-zones, maar ja, je moet er toch nog steeds voorbij en ja, eh, met 280 km er voorbij, of 320 km voorbij is ook een heel groot verschil, hè? Ja, we, uh... Zeker weten. Nou ja, we dus, zien, uh... zien dat de McLaren's het ook uh, tijdens de vrije trainingen het, uh, weer goed uh, doen, dan staan ze er weer lekker bij. Maar we zien ja. ook een Max stappen die uh, wel een stukje naar voren is uh, gekomen. Ja, en, uh, die zit erbij. ook Tsunoda gaat volgens mij ook niet zo slecht. Nee. Uh,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 Dat zou samen kunnen, dat denk ja, ik ook. Wees, wees even eerlijk, Lendo. even voor de lendo fans, sorry. Maar, ja, het heeft, uh, laat ik het zo zeggen, het heeft uh, de uitstraling van een milkshake die waar warm is. Het schiet allemaal niet op. En, uh, dus, dus die jongen die is op een of andere manier. Uh, als de auto niet doet, is hij gelijk geknakt. Uh, dan ga je geen wereldkampioen worden klaar. Dan word je nee, geen wereldkampioen mee. Nee, dat uh, jonge jochie, uh, dat is in één keer verdwenen uit uh, Norris. Ja, en ook gewoon die jongen die gewoon ervoor ging. Uh, hij zit te veel. Uh, ik denk dat hij te veel nadenkt. En dat je, dan moet hij niet doen, hem gewoon gaan schrijven. Klaar. Ja, daar is zeker weten. Nou ja, ze, gaan, ze komen ruim boven de 300 uh, op het circuit, uh, zag ik, dus, uh... Ja, dan heb je ook al geen SM in je kop, hè. Gewoon klaar, dan is het ook al weg. Heel simpel, dat zijn echt snelheden, die jongens. Dat die zijn, oh, klaar, je kende hier ja, wel tussen. serieus hard afgaan ook, hoor. Ja, dit was zo. Eén foutje daar is klaar, hè. Je zag het met Snow daar, die kikt even het binnen, binnenkantje aan. Het was niet eens hard, hè. Nee, klopt. En, en, maar het is gewoon gelijk klaar. Je, je, bent, je bent de balans van jouw te kwijt, vol de muur in, hoop schade...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 Ja, ah, dat, kan, dat kan een heel grote gevolg hebben. Dus dan moet je toch een beetje mee oppassen. Ja, zeker weten. Dus ze klappen ook dus, over die zo'n heen. dan zeg je u tegen, hè? Ja, niet normaal. En, uh, en ik vind het af en toe heel raar. Weet je, als je dan een heel klein zijwaartstikje krijgt... dan breekt hij je ophanging af. Ja. En dan zie je en zie je voorwaarts over die curb heen gaan. En dan denk je, nou, ik weet niet. Mijn ophanging van mijn auto zal een ja. veel kapot zijn. <laughs> en dat blijft een heel. <laughs> ja, ja. Ongelooflijk, hè? Nou ja, mooie race gaat het morgen zeker worden. Zo meteen om 7 uur gaan we uiteraard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 Maar dan heb je nou, zomaar kans dat die volgend seizoen... Uh, het zou wel een uh, domper zijn, het laatste jaar is Zandvoort. Ja, ik denk het niet. Ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen. Ik denk Max van Dom blijft rijden. Ja. Uh, maar, maar de pesten. ik heb af en toe... Als, als er geen, geen doden vallen bij de pesten hebben ze niks te melden. Dan gaan ze wel alles verzinnen. Dat uh, uh, zo, zo, zo is het allemaal met die jongens. Er was, was ook helemaal niks te vinden, hoor, trouwens. Ja, nee, helemaal gewoon klaar. De pesten, je zit soms ook met de dingen erbij, dat je erbij staat. Jongens, Max heeft gewoon een contract. 2028. Dan gaat hij gewoon de Red Bull uitzitten. Want hij kan toch nergens zijn.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 gewoon, uh, als je gewoon ziet hoe die een commentaar geeft. Het is mijn schuld. Sorry, dit, sorry, dat. Ah, jongens, dat is geen kampioenwaardig. Hij staat op de ja. vlo vloek, vloek even. Pak je 10.000 euro uh, of 10.000 dollar schuld. En, uh, of boete. En, uh, en ga met die handel. Uh, dat vind ik uh, zo kampioenwaardig. En dat vind ik ook helemaal niet helemaal onwaardig. Dus uh, die moeten even, we moet eventjes uh, bij de, uh, de sportviroloog langs. Dan komt het helemaal goed. En dan kan nou, en, nou nog zeggen dat het uh, aan het uh, winnen aan de Ferrari. Licht. Nee, nee, nee. Maar dat kon niet bij Mercedes, uh, kon nee. had hij dat niet kunnen zeggen natuurlijk. Nee, dus nee, Maakt het is wel simpel: een formule 1 auto, als een formule 1 auto ben je een goede keur, ga je er gewoon hard mee klaar. En uh, dat heeft niks te maken met wennen of niet wennen. Er zijn wat anderen. Maar vergis je niet, ze hebben al heel lang in, in, in een race simulator gezeten. Dat stuur neemt hij, hij straks mee in de bed en dan liet hij al een knopjes van. Dus uh, die jongens zijn niet dom dat ze ergens instappen. Als wij erin stappen, stappen we er helemaal niks van. Hè? Maar die jongens die weten wel waar ze mee bezig zijn hoor. Ja, tuurlijk. En, uh, maar het, het is op een of andere manier, het zit er gewoon, de vuur, het vuur zit er niet in. Helemaal niet gewoon. En uh, ja, die moet even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 En, uh, dus, ja, uh, en Max ja, haalt het maximaal uit Red Bull. En ik vind het wel goed dat Zenoda daar wat dichter op zit dan de rest. Ja, laten dus we hopen dat het fix... ook uh, tijdens de race uh, zo gaat blijven. Ja, die switch heeft uiteindelijk wel, denk ik, wel goed gemaakt. Tot nu toe heeft, heeft Snowden het nog niet laten zien, maar hij, hij begint dan die auto te winnen. Hij begint dat die auto op een heel andere rijstijl dan hij gewend is. Uh, uh, Snowden kan zich kennelijk dus wel aanpassen op elk moment, dus dat gaat goed. Ja. Ik hoop dat hij morgen in de punten rijdt. Ja, laten uh, we het eigenlijk. hopen, ook voor uh, Red Bull, zou mooi zijn. Ja. Maar nee, Max, uh, jongens. en je die weet wat hij gaat doen is Max. Uh, en, uh, en, verder en, op op, en verder houden we erover op, hè? En verder houden we er gewoon over op. Je hebt, helemaal, ja, je, je hebt helemaal gelijk, uh, Rendon. Ja, ja. Oh ja, vorige week uh, zat je in uh, Monsa natuurlijk. Ja. Laten we daar uh, nog even over hebben. Hoe uh, ja. heb je het weekend uh, beleefd daar? Nou, laten we het zo zeggen. Ik ben er nu achter gekomen waarom Ferrari nooit meer wereldkampioen gaat worden. Ik heb nog nooit zo chaos bij organisaties meegemaakt. Als daar. <laughs> dus die wordt echt nooit meer wereldkampioen. Uh, nee, uh, Monsa was... Uh, later, uh, hey, als je zelfs met je auto...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 We De... praten helemaal niet met elkaar. Oh, oké. Okay. Dat, dat, ja, dat schoot dus nu op.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 Dat is wel lekker. Zeker ja. weten. Dus, uh, nou, Renon. Ja. ja, we gaan elkaar uh, volgende week weer spreken. Absoluut. We hebben geen hier volgende week. Nee, uh, we... Volgens mij zijn we vrij. We zijn vrij, we gaan over heel veel leuke dingen praten. Is goed, gaan we even, doen. Vergeet, even, Koningsdag. De mensen niet, geef de mensen niet vandaag en morgen op het schrijvenstap... ...ook al een wedstrijd, hè? DWT. Ja, dat oh, is, die hoorde ik. Ja, oké, okay, goed dat je zegt. kan je gratis naar binnen. Ja. Dus, uh, gewoon lekker gaan kijken daar. Zeker. Nou ja, misschien kan je nog ergens uh, in een skelter uh, stappen... ...volgende week zaterdag met Koningsdag. Of op het ja, Thomas. Ja, Thomas Op een Thomas? Op, of je op Thomas uh, wil. Nee, uh, op een Thomas. Oh, Thomas. ik okay, denk wel kijken. Daar stap ik niet meer op. Dat is ding waar <laughs> Dat gaan we niet meer doen. Levensgevaarlijk. <laughs> ah, Levensgevaarlijk. Ik, zie, ik, ik zie wel wat je fout hebt gedaan, hè, Rendel? Oh, ja, je gaat Je stond op leer, nog op je leren. standaard, hè?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 Te, te, gewoon gelijk een moment opnamen. Als ik 80 ben, kan ik er nog steeds naar kijken. Zeker weten. Nou, wij gaan hem hier op het uh, tv-kanaal in uh, Zandvoort en de uh, verre regio uh, zetten. Dus, uh... <laughs> Zet hem erop. <laughs> nee hoor, nee, geitje. Hé, hey, Rendel, okay. heel fijn <laughs> weekend. En dankjewel. Ja, Rendel. Oké, okay, hoi, hoi. hoi. Dat was uh, Rendel en uh, Inderdaad, uh, wat een filmpje he, is dat. Nog even waar kunnen we die zien? Uh... Ja, hij staat op Dumpert. Klaar voor de start heeft hij. Klaar voor de start op Dumpert. Moet je maar even kijken. Zie je onze eigen Reno los. En, uh, die, uh, in het gele shirt. Ja, die, die mega starten beleefd op zijn tomos. Hé, <lacht> Renault? Nou ja, volgende week gaan we weer spreken. Eveneens op de zaterdagmiddag Koningsdag. Ja. Zo rond in nabij kwart over vier. En als je bent uh, fruitcake, hoor je met een uh, gouden oude. en my feet won't move. Het is half vijf geweest. Dat betekent hoog tijd voor het beest van de week. Een hoog Roxy Dekker uh, gehaald. Oh, je weet het uh, in, weer, het, uh, hè, in het uh, programma. Dus uh, de hond uh, of kat of uh, poes ja. zou ook al die al die weer top... uh, Roxy gaan eten. Dat is een konijn, erop. Een, een konijn.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 uit de jaren zeventig alweer sky.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 kennemerlandveilig.nl aangekondigd. Dat heb ik zeker meegekregen, want ik heb ook gekeken en het ziet er geweldig uit, die website. Ja, die website helemaal is helemaal up-to-date. Ja, die is bedoeld inderdaad als de digitale hub voor inwoners en bezoekers die hier in de regio dus wonen, waar zij betrouwbare en actuele informatie kunnen vinden over ja, van alles: veiligheid, risico's en crisissituaties. En uh, met die stappen ogen ze de, de veiligheidsregel dan om mensen beter voor te bereiden op mogelijke rampen en incidenten. Ja, dus het biedt een uh, kennemelandveilig.nl biedt een breed scala aan uh, praktische tips en advies hoe men uh, zichzelf en anderen kan beschermen tegen noodsituaties. Dus Ja, ah, jij hebt uh, gekeken op, uh, op de website. Ja, zeker. Oké. Okay. Ziet er mooi uit.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 I know you've done a sin Quand on side, is elle est formidable. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable.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 Tu es tion formidable. Oh formidable. Tu es formidable, tu es formidable. Tu es tion formidable. Hey, was dat een uh, formidable. Ja, jij zit ondertussen uh, hockey uh, te kijken. Want ja, ja. Uh, ja, dat, dat wilde we even vermelden. Kampong. Omdat, uh, <lacht> nee, dat, uh, daar hebben we het niet over. Oh. Maar uh, over uh, Bloemendaal, die is uh, nou aan het uh, te spelen, hè? Ja, klopt. Tegen Kampong. Tegen Kampong. En jij jij en zegt net... dat dat een uh, Chinese -ch club is. Chinese club. Joh, <lacht> <lacht> geintje tussendoor. Ja, ja, ja. Dus uh, nou, ja, in ieder geval staat het nog uh, in die wedstrijd... 0 uh, tegen 0 op dit moment... Uh,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 0-1 eigenlijk, hè Ja, 0-1. ze ja. <laughs> spelen niet thuis. Nee, ze dus spelen in China. Uh, ja, is China. <laughs> Kampong. Nou ja, ja haal maar ja, op. Je uh, uh, het uh, zelf, ja, was ja je doet gij, het zelf. Ja, Oké, okay, nou het zit er weer op uh, voor ons. Ja. Dus dan meteen uh, non-stop uh, muziek. Waarschijnlijk uh, met uh, Threads. Die heeft het wel uh, weer uh, verzorgd, uh, uiteraard. En dan hebben we een entertainment voor you. en wij uh, zijn de volgende keer weer. Wanneer uh, sta je weer op de agenda of hebben we nog iets? We staan plek? nog niet op de agenda, Rob. Oké, okay, nou, dan gaan we dat, dat komt heel, vast goed. gaan we dat heel rap doen. Zeker. Heel veel uh, plezier, fijn weekend en uh, volgende week zaterdag gewoon weer afstemmen. Jij Ondanks erop? dat het uh, Koningsdag is dan. Ja. Ja, dan dus zijn we er gewoon hoor. Ben ik met uh, Richard uh, Buitenhek. Kijk. Oké, okay, mooi weekend. En uh, we gaan eruit met een uh, feestnummer. Ja, die zal op Koningsdag ook wel langskomen. Hè? Ja, op blikken dag. Vaten, uh, ja, blikken ja, ja, dag. ja, ja, Rob. Komt hij aan. Nog even met z'n allen. Zo, uh, tot aan vijf uh, uur. Fijn weekend. Dag.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 Dag lekker!